De politie in Brabant heeft vannacht twee drugslaboratoria opgerold. 35 rechercheurs deden mee aan de actie, zegt de politie. Die rechercheurs die, uh, troffen in uh, twee loodsen in uh, Bergen-op-Zoom... een uh, zijn zijnd drugslaboratorium aan. En in een andere loods, ook in uh, de plaats Bergen-op-Zoom... Er uh, werden ook nog uh, andere machines aangetroffen die ook bestemd zijn voor uh, het maken van synthetische drugs. Er zijn twee mannen van 48 en 51 opgepakt. Ze komen allebei uit Bergen op Zoom. De Tweede Kamer is verdeeld over het idee om de leeftijd waarop jongeren bier en wijn kunnen kopen naar 18 te verhogen. Er zijn evenveel voor als tegenstanders.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 Heyo. Dit is de dag. Elsbeth Grutke en Margje Fixen. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur een bijzonder verhaal van een Nederlander... die nog in Syrië woont met zijn gezin. Straks gaat Jacques Rosendaal van de SGP-jongeren... een appeltje schillen. Jacques, waarover ga je het hebben? Het gaat over de investeringen die uh, de provinciale staten van Noord-Brabant... Uh, doen in topsport. 12 miljoen. Ik vind dat in deze tijden wel erg veel. En dat is voor mij zelfs de vraag... moest je überhaupt als overheid investeren in topsport? En dat is één provincie waar je het dan over hebt? Dat is één provincie, inderdaad. En maar in het verleden, dat is dan wel een gemeente, maar hij, hij heeft... Uh, um... PSV, heel veel geld van de gemeente gekregen. Dus er is wat aan de hand volgens mij in Noord-Brabant. Goed, dat straks. Maar eerst gaan we naar Roland Garros. Want daar wordt getennis tussen Robin Hazen en Oesni, de Rus. Edwin Peek, jij zei eerder al dat het niet zo goed ging met Robin Hazen. Hoe is het nu? Ja, nou, het, uiteindelijk is het uh, nog steeds niet heel erg goed aan het gaan. Want Robin Haas is op een 2-0 in sets achterstand gekomen. Uh, maar in die tweede set is het wel een, stu is een stuk beter gegaan met hem. Uh, het ging eigenlijk heel erg lang gelijk op. Het werd een tiebreak. En in die tiebreak waren de kansen over en weer. En uiteindelijk heeft Jusni uh, aan het kortste eind getrokken. En heeft die tiebreak met 7-5 naar hem toe getrokken. En dus leidt hij nu met 2-0 in sets. En nu is het dus voor Haas een zaak dat hij die derde set gaat pakken. Want anders is de wedstrijd toch wel snel voorbij. Er is wel... 1 uur en drie kwartier gespeeld. Het is een vrij lange partij, taaie punten. En Hazen krijgt zijn kansen wel. En Jusni is ook net iets minder gaan spelen. Maar toch lukt het hem dus niet om een, een set te pakken tot nu toe. Het, uh, nou, de Jusni leidt met 2-0 in sets. En Hazen moet wat doen om uh, de derde set binnen te gaan halen. Dankjewel Edwin Peek vanuit Roland Garros. Dan gaan we naar Syrië. Morgen loopt daar een ultimatum af... dat de tegenstanders van het bewind in Damaskus hebben gesteld... en ze eisen dat het staakt het vuren wordt nageleefd. Gevreesd wordt nu voor een burgeroorlog. Door de geslotenheid van het land blijft de berichtgeving uit Syrië heel beperkt. Onze redactie heeft wel contact met een Nederlander... die er al jarenlang woont met zijn gezin. Op dit moment wordt het hem echt te heet onder de voeten. Hij pakt zijn koffers. Vlak voor zijn vertrek vertelt hij zijn verhaal. Dat doet hij wel anoniem, want hij wil ooit nog terug naar Syrië. Het besluit is gevallen. We gaan Syrië verlaten. Het is geen gemakkelijke beslissing. Want je moet een deel van jezelf achterlaten en dat doet pijn. We hadden altijd wel gedacht om ooit naar Nederland of naar een ander land te gaan... maar niet nu al en niet op deze manier. Wat pijn doet is de onzekerheid of en zo, ja, wanneer we weer terug kunnen... Al was het maar voor een bezoek. Mijn familie in Nederland was steeds ongerust. Maar begrepen ook dat we nog zo lang bleven. Maar nu zijn ze wel opgelucht. Mijn schoonfamilie in Syrië vindt ons vertrek moeilijk. Maar snapt het ook. We doen het voornamelijk voor de kinderen. Sommige vrienden zeggen, gelukkig kunnen jullie tenminste wegkomen. Er is bijna niemand die ons vraagt om gewoon hier te blijven. In Damascus was het lange tijd rustig... maar begin april ontplofte er een bom in een wijk waar wij veel mensen kennen. En vanaf dat moment zijn we gaan nadenken over een vertrek. De vorige aanslagen die waren steeds op een vrijdag wanneer het stil is op straat. Maar deze aanslag was op een zaterdagochtend rond een tijd... dat er ook volle schoolbusjes langs rijden. Ja, die toenemende spanning heeft ons besluit om te vertrekken beïnvloed. De aanslag van 10 mei was een bevestiging dat we de juiste keuze gemaakt hadden. Niet alleen vond die plaats op een druk kruispunt, tijdens het spitsuur, op een doordeweekse dag. Ook hoorden wij nu voor het eerst zelf de ontploffing. Terwijl die verder bij ons vandaan plaatsvond dan voorgaande aanslagen... die we niet konden horen. Dat geeft aan hoe krachtig die moet zijn geweest. En bovendien kennen wij minimaal vijf mensen... die rond de tijd van de explosie dicht bij de plek hadden moeten zijn... maar daar net gepasseerd waren of iets vertraagd waren, gelukkig. Dat is beangstigend. Hoe demonisch om burgers er zo in te betrekken. Het wordt steeds onrustiger in maskers. Regelmatig vinden er gevechten plaats door hit-and-run aanvallen... van het zogenaamde Vrije Syrische leger. En ook hoort men regelmatig kleine ontploffingen. Soundbombs noemen ze dat. Die maken veel lawaai, maar geen slachtoffers. Veel mensen zijn in toenemende mate negatief gestemd. Hoorde je een aantal maanden geleden nog vaak de uitdrukking 'galset'? Het is bijna voorbij. Betekent dat? Nu zegt niemand dat meer. Ik hoor veel Syriërs zeggen dat we het ergste nog niet gezien hebben, en dat zou zomaar kunnen. Het dreigt een voluit sectarische strijd te worden tussen de Soenieten en de Alawieten. De Syrische revolutie is dan feitelijk mislukt... en heeft niks meer te maken met de democratische veranderingen en vrijheid. De stemmen die daar omriepen... zijn vakkundig door het regime naar de achtergrond gedrongen. En nu hoor je vooral steeds meer stemmen. Sunnieten tegen shiiten. Zoals het 1400 jaar geleden begon... De overheid heeft dat vanaf het begin af aan aangewakkerd... door over salafistische terroristen te spreken. Ja, een self-fulfilling prophecy natuurlijk. Maar de Sunniten nemen die handschoen maar wat graag op. Gefinancierd met oliedollars uit Qatar en Saoedi-Arabië. Dit alles uiteraard ten koste van de gewone burgers... die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Dat sectarisme, dat was er altijd wel, maar niet openbaar. Binnen zijn huis werd er laaddunkend over andere geloofstromingen gesproken... maar de omgang van burgers met elkaar was vriendelijk. Nu het geweld toeneemt en oer-conservatieve Soenitische landen... als uh, Saoedi-Arabië en Qatar zich ermee blijven bemoeien... zie je dat het gewapende verzet steeds Soenitischer wordt. diehard regeringsaanhangers laten er op hun beurt ook geen twijfel over bestaan. ...dat mensen are met de army en de police. Want ze zijn hier om ons te Assad of ik brand het land plat. Dat zie je tegenwoordig op muren en bussen gespoten. Beide islamitische stromingen, de shiiten en de Soenieten, ...kennen niet het christelijke principe van vrede, vergeving, liefde... En als je dat niet kent, dan is de enige oplossing inderdaad... zoals ik zo vaak hoor zeggen, dood de ander voordat hij mij doodt. Niemand wil het, en toch gebeurt het. Onze kinderen zijn gewend om elk jaar naar Nederland te gaan, naar oma. Ik heb ze uitgelegd dat we nu wat langer in Nederland gaan wonen. Eerst bij oma. En dat we misschien altijd in Nederland blijven. En dan één keer per jaar op vakantie naar Syrië gaan, in plaats van andersom. Onze oudste vindt dat een goed idee. Die jongste die heeft er nog niet echt een mening over. Ik heb ze uitgelegd dat we ook weggaan... omdat de mensen nogal ruzie met elkaar maken. Omdat sommigen wel en anderen niet van de president houden. Mijn dochter van zes was thuis toen de explosie van 10 mei plaatsvond. En ze hoorde die ook en wist zeker dat het een raket was. En toen zei ze... Gelukkig hoeven we niet bang te zijn, want God is bij ons. Maar daarna zei ze ook maar ik schrok wel de oudste weet dus wat er aan de hand is en dat we daarom weggaan deze week vertrekken we nu aan het einde van het schooljaar is de goede gelegenheid zo denken veel syriërs erover veel die een tweede paspoort hebben vertrekken zodra de schoolexamens afgerond zijn We kunnen niet veel meenemen. Dus allerlei dingen staan nu in dozen ingepakt om verscheept te worden... zodra we weten waar we na de zomervakantie gaan wonen. Belangrijke papieren die gaan uiteraard wel mee. En wat speelgoed voor de kinderen. We zijn nu druk met afscheid nemen. Niet makkelijk. Wel noodzakelijk. een Nederlander vanuit de Syrische hoofdstad Damascus. Vanwege zijn persoonlijke veiligheid en die van zijn gezin kiest hij voor anonimiteit. De identiteit van de man is bekend bij onze collega Matthea Vrij. Stuck in the van as far away as I can. Stuck in the moon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 Forever you can do it in vain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 Liverpool rain. aldus raccoon. Er vandaag ons appeltje Het is Jacques Roosendaal van de SGP-jongeren. Nou, Jacques, over een week begint op Radio 1 de sportzomer. Jij wilt ook over sport hebben. Klopt, ja. Ik, uh, de, de aanleiding is inderdaad ook al wat langer. Uh, die Olympische Spelen die we naar Nederland willen halen... Uh, vorig jaar speelde rond PSV... die ontzettend veel geld kreeg van de gemeente. En nu gisteren viel me over weer op het nieuws... dat de provincie Noord-Brabant 12 miljoen investeert... in topsportaccommodaties. Ik vind dat verschrikkelijk veel geld. Uh, en uh, maar voor mij is ook altijd de vraag... moet een overheid gemeenschapsgeld investeren in topsport. Kijk, sport in de zin van dicht bij mensen in de buurt... dus een trapveldje en gewoon toegankelijkheid van sport... dat iedereen in de breedte sport kan beoefenen... in het kader van volksgezondheid, vind ik logisch. Maar topsport, dat is iets heel anders. is veel commerciëler. Ik laat wat mij betreft aan de markt over. Dus mm -hmm. mijn eerste vraag van waarom doen we dat? En twee, zeker in deze tijden van bezuinigingen... kan je zoiets heel anders wat mij betreft besteden... En ja, dat, nog een derde wat misschien wat technischere reden is. Uh, heeft de provincie überhaupt wel die taken? De gedeputeerde, die ik zo meteen mag spreken, uh, heeft als uh, portefeuille cultuur. Ja, ik vind het wel een erg brede definitie cultuur als je het dan ook over tops wordt geteld. Oké, okay, nou, dat zijn uh, drie hele duidelijke punten. Ik ga je voorleggen aan Brigitte van Haafden. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent gedeputeerde voor het CDA in Brabant. 12 ja, miljoen... cultuur. En samenleving. Cultuur en samenleving, 12 miljoen ja. euro. Jacques, uh, ja, je eerste punt is uh, eigenlijk: ja, waarom? Ja, waar, waarom? De, de, in, in topsport investeren. Um. Topsport is uh, maar de vraag is zelfs of het überhaupt gezond is voor het lichaam gezien de belasting. En het is heel commercieel ingesteld. Ik zou zeggen als je lid bent van een club dan kan je een afdracht doen. Je kan bijvoorbeeld een giftensysteem of een sponsoringsysteem bedenken. Allemaal gewoon aan het maatschappelijk middenveld of aan de markt overlaten. Waarom moet de overheid in dit geval 12 miljoen door de uh, provincie geïnvesteerd worden in topsport? Mevrouw van Haafden. Goedemiddag meneer Roosendaal. Uh, Goedemiddag. Uh, wij investeren in Brabant en vooral in de mensen in Brabant. Uh, mensen moeten prettig kunnen leven, wonen, uh, werken en uh, recreëren in uh, Brabant. Een van de manieren om dat te doen is investeren in sport. Dat doen wij alleen maar in topsport als dat ook een samenhang heeft met de breedte sport. Want het is natuurlijk niet zo dat je sport, uh, topsport als iets heel geïsoleerd moet zien. Uh, daarom benadruk ik even dat mijn portefeuille heet cultuur en samenleving. Sport is onderdeel van onze samenleving en een heel goed middel om mensen bij elkaar te brengen... en met woon- en leefklimaat in Brabant een boost te geven. En dat doen wij heel graag. En gelukkig dat wij als provincie in staat zijn... om te blijven investeren, niet alleen in sport... Ook in cultuur inderdaad. Ja. Geen, maar ook, maar ook in wegen en in natuur. Ja. Als, je dan, als, je, als ik dan wat verder in dat nieuws de, duik... dan zie ik dat er 7 miljoen wordt in geïnvesteerd in hockeyclubs... die de capaciteit bijvoorbeeld van hun uh, stadion uitbreiden. Dan denk ik, ja, jongens, als je dus inderdaad gewoon als club lid, lidmaatschap vraagt... je vraagt van lokale ondernemers bijvoorbeeld wat bijdragen... en eventueel kunnen mensen via sponsoring of via giften gewoon een bijdrage leveren. En op die manier is het de eigen verantwoordelijkheid van die clubs om dat te organiseren. Ik zie echt niet de verbinding met dat mensen dan per definitie in Noord-Brabant uh, gezonder gaan leven, omdat een, een, een aannemer een groot stadion kan bouwen. Maar u hebt echt een beetje een bijzonder beeld van wat er in de uh, sport gebeurt, want top en breedte zijn zo nauw met elkaar verbonden. Uh, als het gaat over uh, stadions, dan zijn dat plekken waar de hele week heel veel sport en ook uh, allerlei nevenactiviteiten te doen zijn voor iedereen. Dat is helemaal niet alleen maar... Uh, voor een paar topsporters. En uh, investeren in uh, die uh, brede beweging... vinden wij juist heel belangrijk om Brabant uh, op de kaart te zetten... zou je kunnen zeggen, maar juist ook om mensen te laten zien... dat presteren, dat uh, teamgeest, dat al die dingen die bij sport horen... voor iedereen belangrijk zijn... Uh, gewoon leuk zijn om te doen. En heel belangrijk voor uh, de samenhang in Brabant. We hebben zo'n 5000 sportverenigingen in, Bra in Brabant. Ja, dat is rol te vullen. Nee, maar kijk, die 5000 sportverenigingen, daar denk ik nou, inderdaad dat er enorme kracht van uiteraard is. Ook belangrijk in het kader van de volksgezondheid. maar. Bijvoorbeeld een sport als hockey. Dat lijkt me ook niet de meest typische volkssport, zeg maar. En als je dan dus ook nog eens kijkt dat het specifiek besteed wordt... Je bent al aan... lange tijd niet op een hockeyveld geweest, hoor <laughs> ik. Maar de vraag nee, maar... is misschien, Jacques, waarom investeert u niet gewoon in die, in, in, in de, alleen maar in de breedte sport? En waarom kiest u dan voor die topsport? Omdat topsport en breedte sport onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Alles wat je doet voor topsport heeft een afspiegeling op breedte sport. En alles wat je wil bereiken in topsport... ...komt vanuit de breedte sport. Okay, dus even... ja, dus, nee, dat punt is duidelijk. Nog een ander punt wat jij inbracht, Jack, was waarom 12 miljoen besteden? Ja, 12 miljoen in deze tijd, als je dus kijkt bijvoorbeeld in de discussies in Den Haag... ...op landelijk niveau, daar wordt elke miljoen twee, drie keer omgedraaid... ...voordat hij uitgegeven wordt. Ik denk dat Noord-Brabant ook voor forse uitdagingen staat op hele andere gebieden. Uh, ga je dan echt de beslissing nemen en de verantwoordelijkheid nemen... ...om 12 miljoen in topsport te investeren? Ik vind dat echt een, een hele forse keuze. En dan ook nog eens... Tegen het, uh, tegen het licht of te, tegen de achtergrond. Dat je ook die eerdere discussie al hebt gehad. over die Olympische Spelen. Moet je die nu wel naar Nederland halen? Zijn dat wel realistische ambities? Noord-Brabant, bijvoorbeeld Eindhoven. De plek waar uh, enorm veel technisch, technisch, uh, nou ja, waar is staat, maar waar ook enorme technische campus hebben. Zou je niet veel beter dat geld kunnen investeren. in uh, innovatie op het gebied van duurzaamheid? Als je daarop uh, investeert, creëer je werkgelegenheid. Dan zou je ook nog zorgen dat je uh, uh, concurrentiekracht verbetert. ten opzichte van de rest van Europa. En op dat punt ook Nederland verder topsport is toch een beetje iets in zichzelf gekeerd. Van nee, helemaal niet. Echt niet. Ik nodig u van harte uit Dank om op bezoek u. te komen... bijvoorbeeld bij het Pieter van der Hogeband zwembad in Eindhoven... bijvoorbeeld bij het Flikvlak uh, trainingcentrum in Menbos, waar juist de samenhang tussen innovatie en techniek... gericht op sport maar ook op bewegen in het algemeen vorm krijgt... waar de uitkomsten van die innovatie die dus worden toegepast en uitgeprobeerd in de sport... direct worden doorgeleid naar andere terreinen. Bijvoorbeeld het revalidatieprogramma Bewegen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis... is gevestigd bij Flikvlak. Uh, het, uh, ...de turntrainingsaccommodatie in Den Bosch. Er zijn talloze mogelijkheden om de verbinding te maken. Techniek is niet iets voor alleen maar techneuten. Het gaat om hoe je techniek toepast. En dat gebeurt onder andere in de sport. Ja. ja, ik begreep alleen één punt helemaal. Is het dat als mensen geblesseerd raken bij de sport... ...dat ze dan gelijk snel naar het ziekenhuis door kunnen... Of... <laughs> nee, het is juist al. Nee, maar dat is ook een, een, een punt, hè? We nee, nee, met, nee, maar nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee, wordt en wat de lijn, maatschappij dat kost. Even laten uitpraten, want dan wil ik het ook graag toelichten hoe het wel zit. Maar uh, had er nog één punt, dus heel snel graag. De revalidatie van mensen die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad... en die in het ziekenhuis uh, aan een revalidatieprogramma -toe, uh, toe zijn... die kunnen bewegen onder begeleiding... Uh, die kunnen getest worden, onderzocht worden... bij sportaccommodaties in Brabant. En okay. dat is wat, precies wat we willen. Oké, okay, nou was nog het laatste punt van jou, Jacques. En dat was de vraag, is het wel een taak van de provincie? Ja, ja het, wat mij bekend was, is dat uw uh, portefeuille cultuur is. En dan vind ik dat wel een hele brede definitie van cultuur. Nou, ik begreep dat u zei net ook samenleving. Maar uh, ja, goed, volgens mij zijn <laughs> er een aantal vraagstukken ook voor de provincie... ook bijvoorbeeld met die kan je dan. Ik, ik zag ook dat de steden waarin uh, geïnvesteerd wordt echt een specifiek gebied van Brabant, niet de, de breedte van Brabant... kan je niet veel breder investeren wat echt de Brabantse burger naar Goede komt. Ik zou u ook uit willen dagen. Zou u bijvoorbeeld een referendum willen uitschrijven over dit bedrag? Of dit daadwerkelijk uitgegeven moet worden aan topsport? Het bedrag is nog veel hoger, meneer Roosendaal. Want wij hebben een heel breed sportplan... wat helemaal niet alleen maar gaat over accommodaties... waar u nu een onderdeeltje uit noemt. Het gaat ook over de samenhang met sportevenementen... over talentontwikkeling en over breedte en met name gehandicapte sport. Aanstaand weekend de Special Olympics in Den Bosch. Um, dus er is juist een grote samenhang tussen die onderdelen... waardoor het veel breder is dan alleen maar die topsport. En gelukkig is onze provincie in de omstandigheid... dat wij op heel veel terreinen kunnen investeren. Ook als het gaat om natuur, infrastructuur, ja. economie, cultuur... Uh, zetten wij uh, ons beentje bij om te zorgen dat het juist in moeilijke tijden... dat geïnvesteerd blijft worden in ons land en okay. in onze mensen. Laatste vraag aan Jacques. Overtuigd Jacques? Nee, ik blijf kritisch over uh, als je investeert in topsport... in hoeverre dat ze, ze uitzaling heeft naar de hele samenleving. Ik ken ook geen goede rapporten. Die, die, die heb ik nu ook niet bijvoorbeeld voorbij horen komen dat dat echt hard bewezen wordt. Terecht. En uh, ja. ik zou u toch nog uit willen dagen van... Uh, durft u het aan, u, uh, aan de burgers van Noord-Brabant voor te leggen... zo'n groot bedrag te investeren in, uh, in topsport? Oké, okay. nou, mevrouw Van Avent... Een, een ja of een ja of nee? Dit heeft de steun van de meerderheid van onze staten. En wij uh, vertellen dit verhaal met verven. En uh, talloze, echt uh, honderdduizenden Brabanders genieten hiervan. En ik hoop dat u gauw eens komt kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ik heb heerlijk okay. gezond in het Van de Hoge Hooghebantzaam. Uh, Hartelijk dank. Brigitte van Haafden, gedeputeerde voor het CDA. En Jacques Roosendaal van de SGP Jongeren. Graag gedaan.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 James Morrison, zo'n beautiful life. En dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website, dit is de dag.nu... vooral als u wilt reageren of iets wilt teruglezen of luisteren. En Radio 1 gaat door met Villa VPRO, Ger Jochems en Tessel Blok. En Ger, wie hebben jullie te gast? Ja, wij gaan praten met Klaas Dijkhoff en wel hierom. Uh, EU-commissaris Olly Reen heeft ons een paar suggestietjes aan de hand gedaan... om onze financiën op te schonen. Want de plannen die we zelf hebben bedacht gaan niet ver genoeg, vindt hij. En ja, je kon op wachten. Waar bemoeit die man zich mee, hoor je gelijk? En dan zegt het niet alleen de PVV, die niets van Brussel moeten hebben, maar ook de VVD nu. Reen gaat zijn boekje te buiten, riep VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff. En daar gaan we eens een beetje over doorzagen. Want Nederland wil toch juist dat de commissie zich er tegenaan bemoeit, omdat lidstaten er keer op keer een zootje van maken. Nou dan, tot straks. Nu het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1. NOS Het hek rond het terrein in Ter Apel waar uitgeprocedeerde asielzoekers twee weken lang een tentenkamp hadden opgeslagen, mag blijven staan. Volgens de rechtbank in Groningen gaat het om bescherming van eigen grond. Actievoerders en asielzoekers hadden dinsdag in een kort geding tegen de gemeente Vlachtwedde en het COA geëist dat het hek wordt verwijderd om zo een nieuw tentenkamp mogelijk te maken. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft een vernietigend zelfonderzoek gepubliceerd over de totstandkoming van het RTO-programma 24 uur tussen leven en dood. In februari werd de serie al na één uitzending geschrapt vanwege ophef over de privacy van patiënten. Nu zegt het VUMC dat het programma alleen gemaakt had mogen worden met toestemming van patiënten en personeel. En in Nigeria is een Duitse gijzelaar bij een mislukte reddingsactie van het leger om het leven gekomen. De man werd sinds januari vastgehouden door een terreurbeweging die banden heeft met Al-Qaeda. Het is niet bekendgemaakt hoe de man is omgekomen. De terroristen eisten dat een islamitische vrouw die in Duitsland wordt vastgehouden. in ruil voor de Duitser zou worden vrijgelaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB nou, Verkeersinformatie. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Twee tot vier kilometer lang gemiddeld. Wat opvalt is de file op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij Gelder op vier kilometer is daar een vrachtwagen gestrand. De rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. En Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. Is het oordeel van Brussel over het Nederlandse lenteakkoord... nu een dikke voldoende of een leuk geprobeerd, maar doe je werk maar over? Voorstanders zeggen het een, tegenstanders het ander. Na vier uur dus het verlossende woord van ons eigen economiepanel klinkende munt. En daarvoor praten we over de regels voor pensioenfondsen. Nieuwe stijl, zoals minister Kamp die voor ogen heeft. Transparanter, solidair voor jong en oud, slimmer beleggen, meer risico, maar ook meer kans op mooie meevallers. De pensioenfondsen hebben hun twijfels. En directeur Peter Borghoff van Zorg en Zekerheid is hier om dat uit te leggen. En wilt u reageren? Doe dat dan vooral via via dit is Radio 1, Villa VPRO. EU-commissaris Olly Reen gaat buiten zijn boekje. Dat zegt VVD-Kamerlid Klaas Dijkhof. En wat heeft die arme man dan gedaan, vraagt u zich af. Nou, hij vindt de Nederlandse plannen om voor volgend jaar een fatsoenlijke begroting te maken niet goed. Ga niet ver genoeg. Voorbeeldje. Hypotheekrenteaftrek moet niet alleen voor nieuwe gevallen worden afgeschaft, vindt hij. Ook de huidige hypotheken moeten aangepakt. Meneer Dijkhoff, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben hem toch eigenlijk met zoveel woorden gevraagd om commentaar. Nou, we hebben hem zelfs niet alleen gevraagd, we hebben hem opgedragen om commentaar te leveren nou, aan alle landen. Nou, rest my case. Uh, nou, dat zou ik nog maar niet doen. En okay. deed hij dat ook maar, uh, als hij zich uh, precies deed wat we hem toe opgedragen hadden. Hij moet zeggen tegen ons uh, wanneer uh, ons tekort veel is, en vooral ook tegen alle landen. Om te voorkomen dat we de ellende krijgen die we nu zien in bijvoorbeeld Griekenland. Ja. En hij mag ook zelfs zeggen dat in een land er een onevenwichtigheid zit. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of op de mobiliteit. Of op de woningmarkt. Uh, of de woningmarkt mag hij ook zeggen, uh, moet hij zelfs zeggen dan hebben we ook een afspraak gemaakt dat als je binnen je uh, marges blijft... als je je aan het pact houdt, dat het daarbij ophoudt. En dat je dan niet uh, als commissie ook gaat zeggen voorstellen gaat doen hoe je dat aanpakt. Omdat dat per definitie een zaak is van de nationale soevereiniteit... van de nationale democratie. En als je één optie noemt, maar andere niet... dan geeft je toch een beetje de indruk eh, dat je daar een voorkeur voor hebt... en dan doorkruis je die discussie op nationaal niveau. En dat geeft een uh, schept verwarring. Ja, maar het is zo eenvoudig is het niet, zeg ik dan op mijn beurt tegen u. Want... Als wij met een aantal maatregelen komen waarvan hij zegt die gaan niet werken, dan mag hij daar commentaar op leveren en dan bemoeit hij zich al met een maatregel die wij aan het verzinnen zijn. Dat is niet te vermijden. Hij mag zeggen uh, dat als we een pakket aan maatregelen nemen, dan kan, mag hij van zeggen of dat voldoet aan de eisen van het pact in totaal. Uh, en dan, uh, als hij al zou denken dat het niet zo is, wat nu niet zo is, want daar heeft hij geen commentaar op geleverd, uh, dan mag hij zeggen van nou, ik wil graag nieuwe plannen... hoe jullie dat gaan doen. En hoe je dat doet, is aan de lidstaat zelf. Nou, hij heeft natuurlijk wel gezegd... ik maak me een beetje zorgen of 2013 die 3% gehaald wordt. Dat zou kunnen, hoor. Maar dan hebben we het alleen over 2013. En verder wordt er niet gekeken hier in Nederland. En ik zie dat misgaan, dus ik raad ze aan... die herstructureringsvoorstellen die jullie hebben... Uh, laat die nog maar een stapje verder gaan. Want op deze manier redden jullie het niet naar volgend jaar. En dat mag je zeggen. Nou ja, zo, zo stellig heeft hij het ook weer niet opgeschreven als u nu uh, zegt. Hij mag natuurlijk zeggen uh, of het volgend jaar genoeg is of niet. Hij zegt, nou, dit, als dit allemaal uitgevoerd wordt, dan, uh, dan gaat dat waarschijnlijk lukken. Dus dat is prima. Mm -hmm. uh, bij andere landen is hij ook steviger geweest. Uh, heeft hij ook gezegd, jullie halen het niet. Ja. En dan mag hij ook zeggen uh, dat je dus meer moet doen. Maar wat je precies moet doen, en daar, ligt echt, ja, daar hebben we in het mandaat... gewoon duidelijke afspraken over, ook om verwarring te voorkomen... bij mensen wie nou precies waarover gaat. En wat je precies doet en hoe je het doet, dat is aan de lidstaten... totdat je in de praktijk echt... Uh, blijkt dat je niet een afspraak houdt en daarmee andere landen schaadt... waar wij ja, ook ja. als Nederland op gaar hebben, mm -hmm. dan pas mag hij ingrijpen. Maar er zijn dan nog andere dingen die hem toch ook uh, nopen om de techniek in te gaan: uh, macro-economische onevenwichtigheden, hè, dingen die niet goed zitten. U noemde het zelf pas al: hè, uh, arbeidsmarkt die niet goed werkt. Daar mag hij ook iets over zeggen. Hè. Dan gaat het om die arbeidsmarkt, dalende concurrentiekracht, bankenschuld, private schuld. Als wij dat verkeerd doen, als hij aanziet komen... dat wij door die onevenwichtigheden niet onszelf schaden... maar ook andere landen in de fik steken, dan mag hij daar wat van zeggen. Dan is hij toch opnieuw bezig met concrete maatregelen? Nou ja, hij mag dus inderdaad zeggen dat die arbeidsmarkt... dat daar risico's op zitten in generaties. En dat heeft hij ook gedaan, helemaal mee eens. En dat hij ook vervolgens zegt dat de AWBZ bijvoorbeeld harder. dat dat toch had doorgevoerd moeten worden, die wijziging die op de cel Kijk, ja. daar ben ik het inhoudelijk met hem eens. Ja. Dus kan ik zeggen: mooi, die, die pik ik in, uh, die steek ik in mijn zak. Maar hij valt daarmee wel buiten zijn mandaat. En daarmee belast hij ook de discussie hier. En kan het wel eens een averechts effect hebben. En in ieder geval verwarring uh, scheppen. Maar u kan de kiezer uitleggen dat uiteindelijk de Raad van Ministers van Europa... uiteindelijk bepalen welke maatregelen al of niet ingevoerd gaan worden. Daar kunt u toch op wijzen? Nou, dat is niet eens. Die bepalen alleen maar welke maatregelen op schrift in een, in een adviesje blijven staan. Die bepalen bij lange na niet dat wij hier in Nederland in gaan voeren. En dat is ook precies die verwarring die u nu uh, ook uh, weergeeft, is precies waarom ik liever heb... dat hij zich binnen het mandaat houdt en niet er buiten gaat hobbyën. Hmm. Of gewoon wat zegt en dan zegt maar... jongens, dit is gewoon maar een goed bedoeld advies van een vriendelijke vader. Trek je er verder niks van aan? Want het, het, het, ik bedoel, het heeft verder geen, geen enkele waarde. Nou ja, als je die goed bedoeld advies wil geven dan is dat misschien een leuke privéhobby. Dan moet hij dat ook niet vermengen in het formele stuk. Dat schept dus precies die verwarring uh, waar ik niet blij mee ben. Mm -hmm. En daar hoeven we in principe ook niet uh, Europese ambtenaren voor aan het werk te zetten... voor uh, goed bedoelde uh, zaken die niet binnen mandaat vallen. Dat is ook een beetje zonde van een tijd en geld. Ja, wat een beetje meespeelt is natuurlijk dat je ons totaal niet ver vertrouwt in uh, 12 september. Dan zijn er verkiezingen. Houden we ons daarna nog wel aan de afspraken? Nou, of er na 12 september in Nederland een meerderheid is die inderdaad financieel solide beleid opvoeren, daar maak ik mezelf natuurlijk ook zorgen over. Daarom gaan we daar ook hard campagne op voeren als CVD. Dus die zorg snap ik. Um, goed, die geldt voor ieder land. Er is altijd wel in al die 27 landen uh, en al die 17 euro-landen, is er altijd wel ergens verkiezingen. Uh, dus dat is een permanent punt. Mm, Oké, okay. Klaas Dijkhoff. VVD-Kamerlid, we hadden het over de opmerkingen van commissaris Olly Reen. Dank u wel. Graag gedaan. Het is ruim tien over half vier en er is nieuws. Robert M. gaat in hoger beroep. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bevestigd. De hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak werd op 21 mei veroordeeld... tot 18 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging... voor het misbruiken van 67 zeer jonge kinderen. Terug bij Villa Vepero, waar het tijd is voor de radiocomedie Geluid Loopt. Geschreven door Chris Baeyma en Jan-Jaap van der Wal. Dagelijks hoort u het wel en wee van de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Gisteren kwam daar de zendercoördinator op bezoek. Lisbeth. Ik dacht ik bel even, omdat je als zendercoördinator alle redacties langsloopt, toch? Ja. Nou, Het is vandaag de perfecte dag om hier even langs te komen. Het is helemaal schoon nu. Okay, maar zakelijk, hè? Zakelijk. Tuurlijk. Ik ben er om twee uur. Dag, mevrouw Schoneveld. Dag, zendercoördinator van der Goot. En vandaag is Henk terug van Pinkpop. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus.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 Aflevering 17. Boedstok. Lisbeth, ik denk um, dat we het kringgesprek vandaag kunnen beginnen bij Henk. Kringgesprek. Henk. Hoezo? Ja. Henk, vertel jij eens wat je daar om je pols hebt zitten. Hm? Oh, dat is mijn pinkpopbandje. Oh ja. Dat is rood. Pinkpop. Dus ook backstage. Je pinkpopbandje. Dus ik ben de hele tijd achter het podium geweest. Ja, niet mainstage, stage, maar dat vind ik ook niet zo interessant. Nee, hè? want Henk was op pinkpop. Dat kunnen we allemaal zien, omdat Henk nog steeds zijn bandje om zijn pols laat zitten. Koffie? Lekker. Ja, ja. Le ja lekker. lekker. Ik heb een jemenitische mokka uit Jemen. Oeh, even stil, Bram, want Henk is op Pinkpop geweest. Nou, Henkieboy, boy, wie heb je allemaal gezien? Die Afghan Wicks, The Asteroid Galaxy Tour, C-16 en Bruce Springsteen. Maar die heet eigenlijk de Boss. De Boss, Toch? inderdaad. Ik heb je volgens mij op tv gezien, Henk. Oh ja? Ja, bij de Boss. Je was vol in beeld. Nee, Jullie. Zou kunnen. Die vrouw die op je nek zat en dat titel liet zien, dat is toch Mickey? Ja, het had inderdaad wel een beetje die woedstok-sfeer. Ah oh Ja, wat daar was je ook bij, hè, bij woedstok. Respect dat je zoiets op je nek kan nemen, Henk. Echt. Ach, woedstok. Hoewel, tv maakt natuurlijk altijd wat dikker. Mijn woedstok was Nick Vollebrechts Jazz Café in Laren. Uniek. Ik heb daar mijn eerste cappuccino gedronken. Bam. En daar was iedereen. Rita Rijs, Louis van Dijk, het Pim Jacobs-trio, Pim Jacobs zelf natuurlijk. En, en Willem O'Duis. Bram. Niet dat we naakt waren, natuurlijk, maar gewoon gezellig. Bram! Ja? Doe maar zo'n mokka uit Jemen, alsjeblieft. Henk, heb jij nog wat BN'ers gesproken op ah, Pinkpot? Uh, Erik Corton en Henk Westbroek maak ik een montage van. Henk? Een montage? Westbroek. Nou, hooguit drie minuten. Hè? Ik wist niet dat Henk opeens ook reportages maakte. Ah, het zijn nog niet echt reportages, het zijn meer gesprekken op locatie. Omdat ik toch meer in de richting van dat presenteren wil. Ook in verband met die kussens. Ja, het is praten, maar luister, maar luister je wel. die. Ja. daar hebben wij het over gehad. Maar die reportage en, uh... is dus niet met een verrassende invalshoek. Jammer hè, Chris? Chris. Ja, dat, nee, dat verwachten de mensen wel bij Focus. Dat ja. ze een reportage van mij krijgen. Ja, met een verrassende invalshoek. Ja. Mitchet Colver bijvoorbeeld, met Reinbert de Leeuw. Die man wist niet waar hij het zoeken moest. Die is gewoon heel onsportief en uit de hoogte. Die zit wel vijf minuten achter een piano bij de Wereldraad door zonder één toets aan te raken. Dat was 433 van John Cage, zijn klassieke silent piece. Ja, maar zo iemand is dan te beroerd om 18 holes, officiële holes, oh, want het is een wedstrijdbaan. Wat deed, je, wat deed je vorige week nou ook alweer? Je vind gewoon elitair. Oh ja, naar de Ikea met Jaap van Zweden. Ikea komt uit Zweden? Jaap heet van Zweden. De Zweedse gehaandballetjes. Humor. Humor is gecultiveerde onbeschaamdheid. Humor. Eliane. Aristoteles. Humor. Humor. Humor. Humor is ook niet iets wat je net zo lang herhaalt tot het wel leuk wordt. Aanstaande zondag in Focus een terugblik op Pinkpop 2012. Exclusieve interviews met Erik Corton en Henk Westbroek. Welke wens sprongen eruit en wie vielen er behoorlijk tegen? Hoor het allemaal rond tien over zeven in Focus. Focus. Iedere zondag van half zeven tot half acht. Omdat cultuur toe doet. Lisbeth Schoneveld. Gert. Ah, Gert. Ik ben heel erg kwaad, Lisbeth. Waarom, Gert? Omdat ik een promo van Focus hoorde waar mijn stem niet in zat. Sorry? Ik ben de stem van Focus, Lisbeth. Focus is ja, Gert nee. Hollebroek. Ik word herkend. Ik was een keer bij de boekhandel van de Bijenkorf. En toen zei iemand, bent u niet de stem van Focus? En toen zei ik, ja. Ja, dat ben ik, de stem van Focus. En ik doe ook geen commercials. Hoewel genoeg mensen zeggen, Gert, met zo'n stem, daar kun je alles mee aanprijzen. Ja, maar Gert... De... Maar dat doe ik dus niet, Lisbeth. Hoewel ik het wel heel erg leuk zou vinden. Wacht, ik pak er even een briefje bij. Zin om te wandelen op de bodem van de zee... Een dagje strand in Bergen aan Zee kun je prima combineren met een bezoek aan het zeeaquarium. Doe je nou Meta de Vries na, Gert? We... Met, ik met je ik eigen ogen we niet... allemaal op de zeebodem leven in 44 aquaria... met bewoners uit alle wereldzeeën en 38 vitrines met een grote schelpenverzameling. Lees je dit nou allemaal van een briefje, Gert? We... We... Meta is dood, Lisbeth. Dat doet nu iemand anders. Maar dat had ik net zo goed kunnen doen. Maar dat doe ik niet, want ik ben de stem van Focus. En dan hoor ik nu opeens dat Henk Groeshof... Henk? Henk. Lisbeth. Henk. Je hebt het gehoord. Henk. Nicky nou, zei: niet geschoten is altijd Henk. mis. Maar er is toch nog wel een soort van kans dat ik de cursus van Kornopbaas praten is. Henk. Dag Lisbeth.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 Wilt u deze serie als podcast downloaden? Ga dan naar vilavpro.nl. En wij gaan even naar Parijs. Daar wordt getennist Roland Garros. En Edwin Peek is daar met nieuws. Ja, Robin Haase is zojuist uitgeschakeld in de tweede ronde op Roland Garros. Hij kon het niet bolwerken tegen Mikhail Yushny, de nummer 31 van de wereldranglijst. De Rus was te taai, te ervaren en had net iets meer kwaliteit... waardoor Haase heeft verloren. De tweede set ging in een tiebreak naar de Rus... In de derde set was het uiteindelijk een break in de tiende beslissende game... dat het 6-4 ging worden. En Hazen heeft wel goed gespeeld, maar nou, ze kunnen gespeeld. Maar de Rus Mikael Juschny, had gewoon iets meer kwaliteit dan Hazen. En hij verliest het dus uh, op uh, uh, cijfers. Het 6-3, 7-6 en uh, 6-4 voor Mikael Juschny. Robin Hazen ligt vooruit. Edwin Peek vanaf uh, Roland Gorgos. Dankjewel. Minister Henkamp van Sociale Zaken wil pensioenregels aanpassen... Nu garandeert een pensioenfonds een bepaald bedrag per jaar, plus compensatie voor prijsstijgingen, indexering dus. Tenminste, als het meezit. En dat zit het de laatste jaren niet, door schommelingen op de beurzen en dalende rente. Kamp wil nu dat fondsen met die werkelijkheid rekening kunnen houden. Hij wil dat fondsen de indexering garanderen, maar verplichten niet meer de hoogte van de uitkering te garanderen. Nou, daar moet je toch blij van worden, Peter Borgdorf. U bent directeur pensioenfonds, zorg en welzijn. Dat is een hele zorgminder. U hoeft niet meer iets te doen wat eigenlijk niet meer kan. Nee, dat is waar. En daar zou je blij van kunnen worden... als daar de deelnemer van de pensioenregeling blij van zou worden. En die wordt er niet blij van. Want zoals minister Kamp het voorstelt, komt het erop neer... dat het elk jaar kan gebeuren dat je pensioen zomaar naar beneden gaat. En ja, in de goede jaren omhoog. Mm -hmm. Maar ja, goede jaren hebben we al een paar jaar achter de rug. En dat zou dus betekenen elk jaar een verdere verlaging van pensioenen. Terwijl het op dit moment nog zo is dat we... Alleen als het helemaal niet meer anders kan de pensioenen hoeven te verlagen. Hm. Nu is de werkelijkheid dit. Vroeger waren er veel meer mensen die premie opbrachten. Als er dan economisch iets niet helemaal lekker ging, dan draaide je aan de knoppen van de premies een klein beetje en dan was het goed. Nu is het aantal premiebetalers uh, dramatisch gedaald. Je bent er dus niet meer met het verhogen van de premie. Je bent dus meer afhankelijk geworden van beleggingen van de opbrengst van beleggingen. Dat kun je toch maar beter gelijk onder ogen zien. Daar en dan zijn we... krijg je dus gommelingen. Dat moeten de mensen dan toch maar Ja, pakken. maar dat, dat klinkt wel goed... Uh, dat, je, dat, je, dat mensen weten wat de risico's zijn die in het systeem zijn. En waar minister Kan pleit voor veel betere communicatie met de mensen... over wat er kan gebeuren... Daar zijn we het van harte mee eens. De pensioensector heeft te lang gehoopt, het komt wel goed... en dan blijkt het niet goed te komen en dan valt het alsnog tegen. Maar u heeft natuurlijk ook altijd gedacht... en degene die de uitkering ook kreeg... Uh, we hoeven niet te communiceren... want ik heb een gegarandeerde uitkering meteen. Ja. En dat nu is het heikele punt, want dat moet losgelaten worden. Ja, de veronderstelling dat we een gegarandeerde uitkering hebben... Is, heeft nooit bestaan sinds de wet van 2, 2, 1952 al niet. Alleen omdat we nooit naar beneden gingen... dacht iedereen dat er een zekerheid was. En de pensioenfondsen hebben uh, nagelaten te zeggen... maar het kan ook in slechte tijden naar beneden gaan. En ja, er zijn minder premiebetalers. Overigens is de premie niet het probleem. De beleggingen zijn heel vervelend, op het ogenblik zeker. We verliezen op het ogenblik geld. Ja, maar als je er afhankelijk van bent, is dat vervelend. Maar als je er niet afhankelijk of veel minder afhankelijk van was... dan maakt het toch niet zoveel uit. Dat is mijn punt. Ja, maar wat is afhankelijk? Kijk, wij werken voor mensen bijvoorbeeld... vrouwen die werken in de thuiszorg met een mm -hmm. klein contract die uh, aan het eind van hun carrière op dit moment bij ons... 6300 euro bruto per jaar krijgen. Dat noem ik een klein pensioen. Mm -hmm. Als ik tegen zo'n mevrouw moet zeggen... ja, overigens kan volgend jaar 10% minder zijn... dan zeg ik dus ook, volgend jaar neem ik u een week boodschappen af. Mm -hmm. Nou, voordat je dat als pensioenfonds voor je rekening wil nemen... Mm -hmm. dan vind ik dat je daar heel erg goed over na moet denken. Dan moet je ook de tijd nemen. Wij hebben gelukkig de pensioenen nog niet hoeven verlagen. En de nieuwe regels van minister Kamp... Want hij biedt twee mogelijkheden aan. Die geven ons de mogelijkheid om door te gaan met waar we nu mee bezig zijn. Maar dan wel heel eerlijk communiceren. Maar de, de idee van minister Kamp... ga nou maar naar een resultaatafhankelijk contract. Het kan naar boven, het kan naar beneden. We zien wel hoe de wind waait. Mm -hmm. Ja, dat voelt bij ons niet goed. Dus dat nieuwe voorstel, zie maar hoe de wind waait. Neem risico's, dat kan enorm meevallen. En dat kan ook wel eens tegenvallen. Daarvan zegt u... Daar voelen wij niet voor. Gelukkig blijft het oude systeem daarnaast bestaan. Volgens mij begrijpt hier niemand meer wat van. Nee, nou de vraag is ook of dit uit te leggen valt aan de Nederlander. Kijk, de, de mogelijkheid om een contract maken waarbij je zegt, de, de onder, het onderste bedrag, het, het basisbedrag... dat willen we zoveel mogelijk garanderen, mm -hmm. die mogelijkheid blijft. Ook in de voorstellen van minister Kamp. En daarnaast wil hij iets nieuws, en dat noem ik dan maar een resultaatafhankelijk contract. Legt het nog eens uit, wat hij dan precies wil. Nou, wat hij dan zegt, is zegt, als, jij het, als je kiest als pensioenfonds of als sociale partners... voor een contract waarbij je de deelnemer zegt, nou, dit is het bedrag wat we niet met 100% zekerheid, maar met 97,5% zekerheid kunnen waarmaken... dan mag je dat doen. Mm -hmm. Maar dan mag je voorlopig niet indexeren. Dus je mag niet de koopkracht op peil houden. Je moet zorgen dat je voldoende reserves hebt om tegenvallers op te vangen. Daarvan zeggen wij, nou, dat is zo gek nog niet. Want ja, je moet reserves hebben. Het alternatief wat kampiet is... Dat is het nieuwe, hè? wat u nu gaat uitleggen. Nu ga ik het ja. nieuwe uitleggen. Dat, althans, de tweede mogelijkheid. Want ja. in de brief van de minister staan twee mogelijkheden. En de tweede mogelijkheid is dat hij zegt... ga nou elk jaar de hoogte van het pensioen aanpassen... aan de economische realiteit. Mm -hmm. Dan kun je altijd indexeren. Ja, wat maakt niet uit. Want als je dan geld tekort komt... dan zeg je tegen de deelnemer... ja, we geven je wel indexatie... maar overigens, we nemen je geld af... omdat wij gezond moeten blijven. Nou, en wij menen... En dat horen we ook van deelnemers terug. Resultaten, natuurlijk willen we die merken. Dat, vind, dat snappen we ook. Maar niet zo een yo-yo. Dat vinden we veel te spannend. Want we, onze verplichtingen, onze, bedoel, de hypotheek, de huur, de, nou, welke kosten ze dan ook maken, die willen ze wel kunnen betalen. Ja. Welke, wat had hij dan moeten doen? Nou, hij had dat resultaatafhankelijke contract, dat, dat nieuwe model, mm -hmm. had hij wat ons betreft mogen maken, maar had hij een paar dingen af moeten spreken. Eén elke schok niet onmiddellijk uh, terugleggen bij de deelnemer... maar geeft de, spreidt het in de tijd. Maar, hoeveel... maar, dat, ja? maar, dat, maar dat stelt hij toch ook voor? Nee, hij spreidt de schok uit in tien jaar. Mm -hmm. Maar de aankondiging is er onmiddellijk. Dus als je 10% zou moeten afstempelen... dan zegt hij, meteen het eerste korten. jaar uh, mm -hmm. moet je korten. Ja. En wij zeggen, nou, als je daar nou eens even een, een, een periode voor uh, van twee jaar, drie jaar... Maar, Even afwachten. Maar hoe financier je dat dan? Want dat zal zijn punt zijn. Nou ja, dat is dus de vraag. Want wij zeggen, als je dan een reserve aanhoudt... en dat mag ook in dat nieuwe model... dan hoef je ook niet meteen tekorten. Want je kunt wel wat opvangen. Niet hm. te lang, geen vijf jaar, dat snappen we best. Maar het mag ietsjes uh, beter in de, in de tijd gespreid worden. Want wij denken dat heel veel mensen het moeilijk vinden... om met een jaarlijks wisselend inkomen om te gaan. Dat is één punt wat hij had moeten doen. En een ander punt? Ja, wat de minister uh, ook niet in het nieuwe model voorstelt... is hoe we nou de oude pensioenaanspraken in de nieuwe regeling moeten vertalen. Daarvan zegt hij, we hebben het juridisch onderzocht. Pensioenfondsen kunnen dat best zelf beslissen. En wij zeggen ja, maar er zijn heel veel aankondigingen... met name van de oudere organisaties... dat ze een rechtszaak tegen pensioenfondsen beginnen... als we de oude aanspraken in de nieuwe regeling fietsen. Invaren heet dat dan heel mooi. Fietsen varen? Ja, het is allebei vervoer, hè. Um, nou, dat dan, dan, dan betekent dat wij de rechtszaak tegemoet kunnen zien. Maar en als je zegt dat je nu al niet meer kunt garanderen de hoogte van een uitkering... omdat dat wisselt door die beleggingen, door wat dan ook... hoe kun je dan naar de rechten gaan en je beroep op oude rechten? Want die bestaan dan toch niet? Nee, en eigenlijk. maar de, de, het gevoel in de samenleving is, en, en, en zo begonnen we ook dit gesprek... er was een zekere garantie. Mensen leefden in de veronderstelling. Het is zeker. Ik zal, ik zal nooit een korting meemaken. Ja. Nou, en in het resultaatafhankelijke contract van de minister... maken ze die korting mogelijk elk jaar mee. Overigens, in goede tijden krijgen ze ook elk jaar er wat dan, bij. Hè? Dan toch nog even, voordat we nog op een, punt, een ander punt komen... toch nog even, waarom, als u dit nu zo schetst... en u doet dat natuurlijk omdat u de haken en ogen ziet... waarom komt minister Kamp dan met, met, met, deze, grote, met deze grote gok als voorstel? Waarom doet hij dit? Er moet een reden voor zijn, ja, diepe zucht. Nou ja, er, is een, er zijn een paar goede redenen. Eén, we hadden in de pensioenen slecht geregeld... wat wij doen over, aan het feit dat mensen ouder worden. Omdat je ouder wordt, krijg je langer een uitkering. Daar was niet voor betaald. Hoe lossen we dat op? Daar heeft de minister in zijn tweede voorstel, in het nieuwe voorstel... heeft hij daar een oplossing voor. Je moet verplichten als pensioenfonds... de de, de, de oplopende leeftijd meenemen. Ja. Nou, dat helpt. Uh, tweede, wat uh, de minister zegt... we hebben in het verleden nooit afspraken gemaakt... wat je doet in, bij economische schokken. Want die dekkingsgraad die ging wel een beetje lekker op en neer... maar dat kon niet al te veel kwaad. Maar inmiddels weten we dat wel kwaad kan. Nou, de minister zegt... ik wil helder gecommuniceerd hebben door pensioenfondsen... wat dat betekent voor de deelnemer. Ja. Compleet contract heet dat dan. Zeggen wij, prima, helemaal mm -hmm. goed. Mm -hmm. Drie... Wij worden op dit moment afgerekend op de financiële situatie van het pensioenfonds op 31 december. En wij hebben al langer gezegd, kijk nou eens over een iets langere periode. Pensioenfonds Zorg wel zijn zij steeds. Neem nou het gemiddelde van drie maanden. En u heeft het nu over dat, dat die afspraak over die rente. Dat er met een bepaalde rente gerekend wordt of niet? Nee, ik heb, ja, dat is de vierde punt. Daar kom ik aan. Eerst even over de dekkingsgraad. Daar mogen we nu een, een 12 maand gemiddelde uitleggen. Dat is het geld wat je nodig hebt om aan je verplichtingen aan de pensioentrekkers eh, tegemoet ja. te komen. De, de verhouding tussen hoeveel je hebt en wat je straks moet betalen. Ja. Nou, dat, dat mag niet onder de 105 procent zijn. En wat uh, de minister nou zegt, ik ga niet meer kijken op 31 december. Ik neem het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Prima, Pas. zeggen wij dan. Ja. Het, derde, het vierde punt is de rente. U, u, u tipt het aan. Wij moeten op dit moment rekenen met een rente... die de dagrente van vandaag weergeeft voor een termijn van 30 jaar. Dat is een beetje gek. Onze pensioenverplichtingen lopen 50, 60 jaar. Waarom dan die dagrente? Nou, daarvan zegt de minister: ja, dat is ook eigenlijk wel een beetje vreemd. Laten we nou eens een, ja, het is een ingewikkelde term, Ultimate Format Rate. Maar dat is de rente na die 30 jaar. Als je die nou eens theoretisch benadert, want er is geen markt in, dat doet uh, de Europese Commissie op dit moment al. Nou, Dan helpt ons dat, komen we met een iets hogere rekenrente uit. Dat helpt ons in okay, de dekking. Dit zijn alle onderdelen van het plan hartstikke helder... waarvan u zegt, dat is allemaal goed. Maar ja. mijn vraag was, waarom komt hij met het stimuleren van gokken bijna? Alsof je belegt op de beurs dat hij zegt... De, deze kant mag je ook op pensioengerechtigden. Ja, Neem die gok maar lekker. Nou, gelukkig heeft die gok er een beetje uitgehaald. Ja, hij noemt het niet zo. Nee, het nee, oorspronkelijke voorstel was het echt helemaal gok. Want dan mocht een pensioen vanzelf bepalen... met welke rendementen ze gingen rekenen. Of hoeveel gaan we verdienen op onze beleggingen. Dat is eruit. Maar daarmee heeft hij nu een, een, ja, een kader geschetst... waarin hij toch zegt... ik ga u de, de techniek besparen... Mm -hmm. maar je mag met een rendement wat je gaat verdienen... rekenen bij de opbouw van het pensioen. Hm. Nou, dat is op zich helemaal niet zo'n gekke gedachte. Want wij verdienen geld met geld. Alleen, de risico's worden zo eenzijdig... althans, wat ons betreft, te eenzijdig bij de werknemer gelegd. Ja, Daar willen wij de werknemer niet meer op Hoe u het zo pas uitlegde, bent u toch redelijk dicht bij elkaar? U verwacht eigenlijk maar een klein stapje van hem. Ja, wat wij, wat wij op dit moment voor, het, voor, voor, het, voor, de, voor de afspraak die we nu hebben... dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie... zijn we ook niet zo ver uit elkaar. Maar de minister hoopte... En ja, heeft dat gisteren ook uh, breed uitgedragen... dat we allemaal voor dat resultaat afhankelijke contract ja. gingen. En daarvan zeggen wij op dit moment... ik zeg niet dat het er niet komt... maar onder de huidige omstandigheden wijzen we het af. Goed. Peter Borgdorf, directeur van Zorg en Welzijn... onder de huidige omstandigheden... Blijft, uh, blijven jullie bij het oude... En uh, zullen meer pensioenfondsen dat doen? En dan moet dat nieuwe maar een beetje aangepast worden. Zo is dat. En wie weet. Oké, okay, hartelijk bedankt voor de heldere uitleg. Graag gedaan. Uh, Villa VPRO zo meteen terug naar het nieuws. dan gaan we nog veel meer economie, misschien ook nog een beetje pensioen. Heel veel ingewikkeld. Euro doen. Zo is het. Maar blijft u desondanks luisteren. Want we hebben buitengewoon knappe en heldere duiders. Zo meteen hier in de studio na het nieuws. Verkeer en weer. Tot zo.